Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De protestantse kerk Den Haag stopt met de doorlopende kerkdienst voor een Armeens gezin. De uitgeprocedeerde familie was sinds eind oktober ondergedoken in de Battlekerk, maar door de verruiming van het kinderpardon mogen honderden kinderen en hun ouders alsnog blijven. In de Tweede Kamer wordt nu gedebatteerd over het akkoord dat de coalitiepartijen gisteravond sloten. De Amerikaanse inlichtingendiensten denken anders over de gevaren die de VS bedreigen dan president Trump. Dat blijkt tijdens een hoorzitting in de Senaat. Ze vinden vooral China en Rusland bedreigend vanwege hun ondermijnende internetoperaties. Volgens de diensten ontwikkelt Iran geen kernwapens, zoals Trump zegt. En in tegenstelling tot de president zeggen de diensten dat de IS nog altijd een gevaar vormt. Het topperbaar ministerie heeft opnieuw veel versleutelde berichten van criminelen kunnen ontcijferen. Een speciaal team van de landelijke recherche heeft meer dan een miljoen berichten gevonden... na onderzoek van twee servers die in 2016 werden opgespoord in Canada en Costa Rica. Het gaat om informatie die werd verstuurd via PGP-telefoons. Dat staat voor Pretty Good Privacy. De Consumentenbond wil dat minister Bruins van Volksgezondheid onderzoekt... in welke lippenbalsems schadelijke stoffen zitten. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat veel balsems voor kinderen ingrediënten bevatten... die mogelijk kankerverwekkend zijn. De Belgische Consumentenbond testte 21 lippenbalsems... die te koop zijn bij winkelketens als kruidvat, HEMA en H&M. Het is onduidelijk in welke mate de schadelijke stoffen in de balsems zitten. En daarom wil de Consumentenbond een onderzoek. Het weer... Een gebied met sneeuw trekt langzaam vanuit het zuiden over het land. En er valt zo'n 1 tot 3 centimeter. Landinwaarts hier en daar iets meer. De meeste sneeuw valt in de Limburgse heuvels. Het is vanmiddag een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Zo, wat zegt u me daar? Voor het nit. Maatschappij het nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiekje, meneer. De fine fleur van Amstelveen, meneer. Oh, meneer. Hoofdzakelijk notabelen. En, en, en u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, we gaan even goed.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 Meneer, ik ren naar het toneel, ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man... Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden dan de Meneer, ik Meneer, ik roep tegen die dokter, hé hey, dokter, denk we een klein beetje aan de kroketten, maar ja, meneer. Wat wil u, meneer, een eigenzinnig type? Gaat IJzeren Heinig door, meneer, weer een sfeer op het doel. Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de over Jan, doe het vuur maar uit onder de kroketten. Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er acht verkocht die avond, meneer. Acht kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. En wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Zij zelf op eten? Ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader...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 Dolly, ja. krijg jij ook thuis zoveel applaus? I iedere dag? Iedere dag? Ja, nou, zou ik wel willen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wie, wie gaat er voor mij klappen thuis? Als je thuis komt en je dochter zit op de bank. Ja. Nou, ik denk het niet, hè? Ik weet niet, misschien luistert ze nu wel mee. En dan, uh... Nee, die is aan het optreden. Ah, oké, oké, oké. Ja, ja, ja. Die heeft vandaag ja. twee keer een optreden. Spannend, spannend. Ja. Maar uh, ja. ja, we zijn nu weer beland in het tweede uur van Zandvoort Lunch... hier op ZFM Zandvoort. Zomaar eens. En uh, ja. gezellig, ja. gezellig, gezellig op de radio. Het uh, bord op schoongevoel van de middag hier op ZFM. Jawel. Dolly, wat gaan we tweede uur doen? Ik uh, kan wel wat cultuur vertellen als je dat wil. Ik kan uh, de artiest in het licht laten horen als je dat wil. Die zijn ook heel leuk vandaag. En als ik nou helemaal niks wil... En dan uh, ga ik weer naar huis. <laughs> Zullen we eens even een artiest in het licht laten horen? Want we hebben een hele leuke, een van de Andrew Sisters. Ja, dat is dan minder leuk, maar dat is haar uh, sterfdatum vandaag. En ik, ik vind dit nummer zo leuk. Ik ga hem gewoon draaien. Nou, draai jij eens even ja. een lekker nummerje. Ja, ja, zo is het. Artiest in het licht. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Poincumana. Both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man, beat it.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 of peach all night long make tropic love next day sit in hot sun and cool off drinking rum and coca-cola go down point kumana both mother and daughter working for the yankee dollar Ja, en uh, in dit geval, dit waren natuurlijk de Andrews Sisters... en uh, dit nummer hebben we gedraaid omdat uh, vandaag, zes jaar geleden... Uh, een van de Andrews Sisters, namelijk Patty Andrews, is overleden. Ja, en we weten het allemaal, hè, deze muziek van de Andrews Sisters... werd tijdens de Tweede Wereldoorlog heel veel voor de troepen gespeeld... en de zussen verschenen in vele films... die ter motivatie van de soldaten werd gemaakt... Dus deze uh, is opgedragen aan Patty Andrews. We gaan meteen uh, even kijken... waar is mijn achtergrondmuziekje? Ik hoor niks meer. Oh, ah, ja, je zegt maar. gewoon, hoor. Oké, okay, oké, okay, ik hoorde hem niet. Beterhoren.nl ja, ja, ja, ja, ja. Even zo'n Philips-oorbel uh, aanschaffen. Oh ja, nee, sorry, mag ik niet zeggen, natuurlijk. We gaan eens even kijken wat er verder nog meer te doen is... aan uh, cultuur in de omgeving. En dan neem ik u mee naar Theater De Luifel... Waar uh, op 15 februari een cabaretvoorstelling is van Nathalie Baartman. En deze voorstelling heeft als titel Breek. Breek is een subtiele voorstelling over kwetsbaarheid. En over het ongemak van stilte. Alles op het randje van de gekte. Ze zegt, neem een breek joh. Dat kan hier op de stoeptegel. Hier heb je een hapje gefrituurde sprinkhaan. Verstil de gewoonte, troost die vreemdeling en luister... Het jeukt in je hoofd naar ongehoorde stemmen. Het varkenknortje. Laat het barsten en regenen. Druppel en huppel. Breek die hardkorst En gooi je telefoon in het hooi. Blader af en adem weer. Nou, dat uh, is dus een korte omschrijving van wat u daar <tus> te wachten staat... de 15e februari, als u daar naartoe gaat. Het is s avonds om kwart over acht. En de kaarten kosten 18,50 euro... Dan neem ik u ook even mee naar het mosterdzaadje... want daar is uh, vrijdag 1 februari om 8 uur... weer een prachtige uh, recital op fluit en piano... van Bernard van den Boogaard en op piano Anke Beurlinga. En uh, op de... Nee, wacht even, dat doe, ik, dat doe ik fout. Of doe ik dat niet fout? Doe je het Even fout, kijken hoor. Nou, wat, wat doe ik nou? Nee, ja, op meneer? de piano is Bernard van den Boogaard... En op fluit Anke Beurlinga Lont. Zo zit het. En zij spelen werken van Jozef Jonge, Griefs, Rameau en Piazzola en Ravel. Dus dat wordt vast heel prachtig. Het mosterdzaadje kunt u vinden in een voormalig kerkje aan de Kerkweg 29... te Zandpoort-Noord. En als u uh, met het uh, NS-station Zandpoort-Noord... is het op 10 minuten lopen en de bushalte... Van de R385 van Haarlemstation naar Ermuiden. Dan moet u uitstappen op de Hagelingerweg En dan is het ongeveer vijf minuten lopen. Ik kan u geen uh, entreeprijs uh, uh, doorgeven. Uh, ja, simpelweg omdat die er niet is. U mag achteraf gewoon laten blijken middels een gift... hoeveel het u waard is geweest. Nou, dat had jij van de week moeten doen, Dolly. Waarmee? Toen je naar het uh, theaterstuk ging... Oh, dat was verschrikkelijk, ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. <lacht> Soms heb je van die theaterstukken. Dat is verschrikkelijk. Dan moet je echt je tijd uitzitten. En zo een trof ik van de week. Dat kan ook natuurlijk wel eens gebeuren. Alles kan. Ja, alles kan, alles kan. Um, ja, ik, ik neem u mee naar de volgende artiest ja, maar, in het licht. Wacht, wacht even. Hè. Over, hè? over alles kan hè, gesproken. Ja? Hema heeft ook een, een nieuwe slogan, hè? Is dat zo? Ja, ja, ja. Ik heb geen nu idee. Nu drie BH's voor 10 euro. Daarvoor laat u ze toch hangen. Wat het <laughs> ja, zo met die Ja, zo'n reclame mannetje kunnen worden, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Zullen we nog even een artiest in het licht in? Ja, zet Gouwia? hem maar weer in de spotlight. Hoor, ja, oké, okay, komt ja, hij. Ik ga ik u zo vertellen om wie het gaat en waarom. Ik ben benieuwd. Artiest in het licht.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 wat je werkelijk voelt, je bent bang dat je een vlapen slaapt. Ja, mensen doen gewoon, we doen, doen al gek genoeg, voor als het van liefde gaat. Na, na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik er doen, om nog vandaag van jou te zijn? Altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vader zat. Ja, mensen doen gewoon, We doen al gek genoeg. Ja, het artiest in de licht. Jazeker, ja, uh, en dat ging nu om Dries Holte. En uh, Dries Holte, ja, dat is het uh, uh, pseudoniem voor Andres. Hè, van Sandra en Andres, dat was de helft van het duo. En uh, dat vormde hij dus samen met Sandra Remer. En dat was van 1966 tot 1975. En ja, nadat hij de samenwerking met Sandra verbrak... Uh, vormde Holten een nieuw duo met Rosie Pereira... onder de naam Rosie en Andres. Ja, en ze hebben wel enkele hits gescoord in 1975, 1977. En, uh, maar dat is eigenlijk allemaal op niks uitgelopen. En in 1980 probeerde Holten het voor het laatste maal... als duo met Debbie. Zolang ja. bracht Holten platen uit onder zijn eigen naam. En als, uh, als Andres en als Andy Wood... En zijn tegenwoordige repertoire bestaat voornamelijk... uit westerse interpretaties van Indische liedjes. Want hij is geboren in Chimahi in Indonesië... Uh, op 30 januari 1936 dus. En um, ja, vandaar dat hij nu dus ja, toch een beetje zijn roots weer terug opzoekt. En hij heeft ook voor andere artiesten trouwens liedjes geschreven. Zo was hij bijvoorbeeld tekstschrijver van de hit... Ime wie wieder son hè? weet je wel? Ime wie wieder van ja. Cindy en Bert uit Duitsland. Nou, dat is toch wel een grote hit geweest. Ja. De plaats stond in 1973 alweer, wekenlang in de Europese hitlijsten. Dus vandaag Dries Holte, artiest in het licht, omdat hij jarig is. Dat wilde ik net vragen. Ja. Maar ja, je sprak al in het heden, dus ja. hij was jarig vandaag. Hij is jarig vandaag. Hoera. Hoera, hoera, hoera. Hé, Dolly. Ja. Je weet, ik uh, zie heel erg slecht hè, op dit moment. En uh, ik uh, ging dus mijn was um, in de wasmachine stoppen. Hè? Nou, en er lag, iets, mop, hoor. Er lag ja. iets op de grond. Ja. Hè? En, uh, en uh, een, uh, een propje. En ik viel over dat propje. Ja. Maar dit verhaal is wel echt waar, Dolly. Okay. En toen viel ik achterover ja. met mijn kont in de wc-pot. Oh. En zo zie je het maar, oh. hè? het leven is net als Lucille Werner... Het kan maar zo lopen. Het kan vreemd lopen, bedoel je? Ja.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 Someone love Lezeer Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, sinds vorige week is Zandvoort een nieuwe live webcam rijker. Uh, en die heet Strand, of het is te zien via strandweer.nu. Dus nu Daar hebben ze zij hebben een mooie locatie kunnen vinden voor een webcam die een prachtig beeld geeft over het strand en de boulevard van Zandvoort. En het beeld rijkt met de zoom in. Zelfs tot aan Emmuiden. De camera staat op het dak van Center Park Strandhotel en het is de vijfde webcam die Strandweer.nu in samenwerking met haar partners online heeft gezet. In de avond staat de webcam stil en overdag draait de webcam in een tourbeurt rond op en over het strand en de zee. Vanaf 1 februari ontwaakt Zandvoort uit zijn winterslaap... en dan mogen de strand strandondernemers op Zandvoort weer officieel beginnen... met de opbouw van hun strandpaviljoen voor het komende strandseizoen 2019. En die beelden zijn vanaf 30 meter hoogte heel goed te volgen. Mogelijk zal strandweer.nu hier ook timelapsen van gaan maken. Een traumahelikopter is dinsdagmiddag op de A4 geland vanwege een auto die in het water is beland ter hoogte van Nieuw-Vennep. En dat zorgde voor forse vertragingen. Als gevolg van het ongeval waren op de A4 van Amsterdam richting Den Haag drie rijstoken gesloten geweest waardoor al snel een enorme file was ontstaan.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 Een moeder en dochter zijn maandag aan het begin van de avond gewond geraakt... bij een ongeluk op de Wilhelmina-straat in Haarlem. Rond zes uur werd de auto waarin zij reden aangetikt... en hierdoor spinde de auto, botste tegen de informatiezuil van een bushokje... en knalde tegen een fietsenrek. De auto die hen aantikte kwam uit de Alexanderstraat. Beide inzittenden van de sportwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht... en de schade was aanzienlijk. De verkeersongevallenanalyse was ter plekke om een onderzoek te doen. Dan nog uh, twee Zandvoortse berichten. De Zandvoortse Raad heeft ingestemd om strandpaviljoens Rapanui... en Burnies in aanmerking te laten komen voor een jaar rondvergunning. Het college wilde dat ook voor de spot, maar daar gingen de partijen niet mee akkoord... Er zijn de afgelopen weken flinke discussies geweest over de strandpaviljoenhouders, of onder de strandpaviljoenhouders moet ik zeggen, over dit onderwerp. Uit een evaluatierapport bleek dat er eigenlijk geen draagvlak is in Zandvoort voor extra jaar rond paviljoens op het strand. Voor de drie bovengenoemde paviljoens wilde het college wel een uitzondering maken, omdat zij ieder hun eigen specifieke doelgroep hebben en geen concurrent zouden zijn voor de andere horeca op het strand of in het dorp. En zo richt de spot zich bijvoorbeeld op watersporters... en Burnies is een congreslocatie. De Zandvoorters mogen hun woningen maximaal 120 dagen blijven verhuren... aan toeristen die via Airbnb boeken. Dat heeft de gemeenteraad vanavond bes gisteravond besloten... Het college wilde oorspronkelijk het aantal dagen halveren... omdat de dorpsbewoners overlast ervaren van de verhuur via Airbnb. En net als in veel andere plaatsen werd en wordt er ook in Zandvoort... nog wel eens gespeeld tussen aanhalingstekens met de regels rondom Airbnb. Uh, weliswaar mogen de woningen 120 dagen verhuurd worden... maar het toezicht gaat flink strenger worden... Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Als het goed is, gaat het nog sneeuwen vandaag... en kan er lokaal wel van 1 tot 5 centimeter sneeuw gaan vallen. Later vanmiddag wordt de sneeuw nat omdat het dauwpunt tijdelijk boven 0 graden uitkomt en de wind even aanlandig wordt. Het wordt maximaal een graad of 2 en er waait een zwakke zuidoostenwind. Later vandaag wordt de wind tijdelijk west tot zuidwest. Vanavond en de komende nacht is er aanvankelijk nog kans op de sneeuw, misschien wel smeltende sneeuw. En komende nacht wordt het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar enkele graden onder nul met een grote kans op gladheid. Morgen is het droog met een mix van zon- en wolkenvelden. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en neemt in kracht toe. En de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 2 graden boven nul. Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Was beat out in the cold I sold your clothes and patched your hoes you asked for silver and I gave you gold scat skunk yeah. you done brought me down you said you loved me and to trust in you I stayed home the whole night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 Wonder why you were born I'm gonna see you weep and moan I won't be happy till you're dead and gone Scott Skunk, you done brought me down Was het, hè? Heerlijk, wel lekker swingend. Ja, was Maria Mulder. En dat is een uh, Amerikaanse blueszangeres. Oh, ja, ik vond hem wel een leuk leuk ja. leuk, leuk. ja, vond ik ook wel leuk. Dit is even wat anders. Ja. Hè? ja. <laughs> um, helemaal wat anders, want we gaan even weer kletsen. Want bij ons is aangeschoven aan tafel Henk-Jan van Gazenbeek. Zonder van. Ja, ja het is zonder van. Maar dat is zonder het, van. Dat is okay. weggevallen in de loop der jaren. Henk-Jan Gazenbeek, die heb je ertussenuit gegooid. Verkocht. Ja, ja verkocht. Schreven Schaas in de familie. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, Henk-Jan Gazenbeek is net als Joke Peters, die we het vorige uur hier uh, gehoord hebben. Uh, een van de finalisten in de wedstrijd Dichter bij C. Die ter ere van de Week van de Poëzie is opgezet en uitgezet door de Bibliotheek. En Henk-Jan is om hier vandaag om even over zichzelf te vertellen... en het gedicht voor te lezen wat je hebt ingeleverd. Dat klopt toch, hè? Dat is correct. Ja. Ik was uh, ja, blij verrast dat wij uh, nu een eigen platform hebben... zoals Mike Waners het zei, om toch nog even te vertellen... wat wij eigenlijk heel erg mooi vinden, dichten... en dat te gehoren brengen... Voor anderen. Ja, ja, Nou, wij zijn daar ook heel erg blij mee. En zeker in ons cultuurprogramma, wat iedere woensdag is... bij Zandvoort Luncht, daar past het echt heel mooi in natuurlijk. Um, hoe, hoe, hoe ben je ertoe gekomen om uh, aan, aan de wedstrijd mee te doen? Ja, in het uh, Zandvoortse krantje, daar stond, ik geloof eind oktober... begin november, een, uh, een soort advertentie... Ja. waarin men aangaf dat je dus uh, mee kon doen met een foto... En een gedicht. Ja. Die zouden bij elkaar moeten passen. En aangezien ik regelmatig uh, foto's maak als ik met de hond op het strand loop, uh, zelfs vaak zo uh, richting half vijf, ja. had ik toch een aardig wat uh, foto's gemaakt. En ik dacht, ja, daar kun je best een paar leuke dichtregels uh, bij verzinnen. Ja. En zodoende is het gekomen. Dus toen de Sinterklaas Surprise en het Sinterklaas gedicht voorbij waren, ben ik aan de slag gegaan. En heb je toen. Uh, gedichten geschreven? Ik of had er, je nog een paar gedichten op de plank ik heb liggen? Er, nee, ik heb er vier geschreven in twee weken tijd. Zo. En toen bleek uh, ja, uh, je mocht er maar één insturen. Dat was dan weer jammer. Dat was jammer. <laughs> en ze mochten niet langer dan 14 regels zijn. Dat, Dat was, was ook jammer. Ook jammer. <laughs> maar de kern van het verhaal wordt ja. wel beter als je het korter houdt. En uiteindelijk hebben mijn dochters uh, voor deze gekozen die ik zo ga voordragen. Nou, ik zou zeggen, shoot. We zijn benieuwd. Oké. Okay. De zonsondergang. Wanneer s'avonds de zon ondergaat in het westen en ons nog slechts enkele minuten tot zonsondergang resten, dan kleurt de avondlucht rood boven zee en voert een zacht briesje zilte zeelucht mee. Enkele uitgesmeerde wolken aan de horizon bedekken gedeeltelijk de ondergaande zon. Lage golven naderen traag het roos oplichtende strand. Met een klap vallen ze om en bevochtigen het zand. Wanneer ik slenterend aankom bij de grote stoel, overvalt mij onverwacht een sereen gevoel. Prachtig, prachtig. Dank u wel. En, en je bent amateurdichter of? of? Ja. Ja, puur amateur. Dus zo! Ik, uh, ik heb uh, ja, Sinterklaas gedichten, dat is ja, ja. het grootste. En uh, enkele keer als iemand is 50 of 70, wat of zo, dan, dan wil je ja. eens een keer wat doen. Ja. En verder kom je eigenlijk niet toe. Ooit in 2011 heb ik eens een keer een uh, gedicht gemaakt over de Wouwerman. Dat was een straat waar ik altijd doorheen kom. Ik denk, ja, Wouwerman, Wouwerman. Ja. Wil die, hè? Die wil iets. Ja. ja. Dus toen heb ik er eentje gemaakt, zo in de geest van... de Wouwenman, de Wouwenman, die Wauwer is een ijsje... met bovenop de top ervan een heerlijk rood radijsje. De <laughs> mensen waren zo speciaal en wel wat overdreven. Daarom is het bij Wensen gebleven, iets uh, dergelijks was dat. Uh, ja, maar, ja, ja, ja. Uh, nee, nee, nee. Nou, uh, ik ben onder de indruk, uh, Henk Jan, echt mooi. Ja. En ik ben heel benieuwd... Uh, op welke plek je gaat eindigen in deze wedstrijd? Ja, 6 februari gaan we het horen. Hè? Dan is de uitreiking ja. ook hier in dit programma. Ja, met Mike uh, Warners en uh, Anna... Adamol, Adamol, ja, Adamol. ja. En nog iemand, hè? Uh, Theo. Ik het, ja, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. of zo, Theo Chin Su. Ja, Adamol, Theo Chin Su en Mike Warners. En dan... Uh, nou, ik ben Dan benieuwd, gaan we het horen. maar het feit dat ik hier mocht zijn... en dat mocht voordragen, dat vind ik al heel wat. Dus bedankt ja, en... dank daarvoor. Ja, nou, heel graag gedaan. Wij vonden het heel bijzonder uh, dat we de dichters hier mogen ontvangen... Dus iedereen blij. Ik hoop dat de luisteraars het ook kunnen waarderen. En dat ze net als wij heel erg mee gaan leven... naar die 6 februari. Morgen komen uh, twee andere collega's van je naar de... of ja, collega-finalisten, zo moet ik het zeggen. Hè? Heb ik begrepen, ja. Die komen uh, naar de studio. Dus dan gaan we weer luisteren naar twee mooie gedichten. Vast en zeker. Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld, inderdaad. Ik dank je enorm voor je komst. En ik wens je heel veel succes in aanloop naar die grote finale. Dankjewel. Oké. Okay. Goed. Dank je wel. Zandvoort Lunch, hier op uw Zandvoorts radio. En het is hier nog steeds gezellig, hier in de studio. En uh, ja, over twee, over twee weken is het zover hè, Loli? Sorry. Over ja. twee weken is het zover. Valentijn hè? Ja, dan hebben wij een ja. speciale Valentijn actie. En vanaf vrijdag uh, kan, uh, ja, kan je via onze ZFM Lunch uh, of Zandvoort luncht uh, Facebookpagina, uh, kan je liken, maar ook delen. Iets. Ja, ja en daar dat zijn gaat allemaal Leuke komen, prijzen te winnen. En volgende week gaan wij dat natuurlijk allemaal bekendmaken, die prijzen. Ja. Maar vanaf uh, vrijdag kan er volop gedeeld worden. En uh, volop, uh, ja, in ieder geval. Uh, uh, gelijk uh, worden. Ja, en dan uh, kan, kan, we kan alles je het leuk vinden. En ja, dan kan je het allemaal leuk vinden. <laughs> en dan kan je ook nog een leuke prijs winnen. Nou, Oe, wat wil je nog meer? Ja. ja, dat is wel heel erg leuk. En, uh, ja, en wat ook nog even leuk is. Via diezelfde pagina kan je ook een privébericht naar ons toesturen. Hè? En heb je nou wat aan je grote liefde uh, te, te vertellen, ja. je kan het via een voice berichtje toesturen. Ja. Je kan het, dus dan zenden we het uit. Je kan ook een berichtje sturen naar ons uh, via onze Facebookpagina. En, dan, dan, roepen wij en dan, dan roepen wij het om. Dat kan ook. En uh, als je dat leuk vindt, doe dat gewoon even via onze Facebookpagina. Het mag trouwens ook gewoon via de ZFM uh, uh, Facebookpagina. Dan komt het ook vast bij ons terecht. Of dus, uh, uh, via, onze, ja, via onze privé. Hè, ja, privé hou ik toch liever privé. Nee, een heel grapje. Uh, nee, maar gewoon ook voor. Mag en uh, liefdesboodschap, wil je iemand verkering vragen? Kan allemaal. Of uh, je zoekt een date voor iemand, zoals Dolly uh, van zaterdag heeft geflikt. Dat hoorde ik net. Um, <laughs> ja, ja, die het, is uh, uitgelekt helemaal, helemaal goed. Maar, maar, dames en heren. Maar, maar, maar. Mevrouw Tepierik is ook op zoek naar een date. Nee, en, ik ben uh, helemaal niet op zoek naar een date. Dat wilde jij voor me regelen. Ik wil een date stinken. voor uh, Dolly regelen. En uh, vindt u dat nou leuk? En wilt u nou een leuke avond beleven met Dolly? Dat kan, hè? Stuur gewoon een mailtje. Mag het naar, ook gewoon een lunch zijn? Uh, lunch dus het maakt ook niet uit. Tijdens CFM Lus. Gewoon live op de radio. Ja, precies. Ooit, ooit een keer geflikt bij een andere collega van ZFM. Eh, met Valentijnsdag. En dan hadden we gewoon een diner boven in de studio geregeld. En toen um, hadden we een vrouw uitgenodigd. En die moest dan live in de uitzending aanschuiven. En dan hebben ze gedineerd. Ja, nou. Kip Nuggets van de Vebo. Nou, kijk eens aan zeg. Wat, wat die vrouw niet een mazzel heeft gehad. Hè? Ja, ja, ja, zoiets. zoiets. Nou, draai maar weer gauw een plaatje. Want het ja, gaat weer helemaal maar, verkeerd hier. Het ja. volgende plaatje heeft uh, alles te maken met... Uh, met uh, onze oproepen. Oh, nou ben je benieuwd. Hoe moet hij wel aangaan? Dat gaat natuurlijk weer helemaal... Techniek, techniek, techniek. Hè? Ah. Ja. Oh, oh, oh, oh, ja. Ja, ja. Daar is ie. Ken je hem? Alles wat je zei ben ik alweer vergeten, schat. Maar voor mijn gevoel heb ik het nu al echt gehad.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 Maar wat ik nu ga zeggen had je nooit verwacht Ik weet het zeker, ik slaap niet meer bij je vannacht Oh oh oh oh, ben weer vrijgezel Oh oh oh oh, ja weer vrijgezel Oh oh oh oh, ben weer vrijgezel Oh oh oh oh, ik ga weer leven geld uitgeven Want dat hoort erbij de dus stad heen zwevel op beleven, ben weer vrij Ik zie de lichten zonder plichten, hier kom ik aan Want ik ben het weer, ja vrijgezel, voortaan Oh oh oh, de muziek, de sfeer, ja een borrel in mijn glas Lekker druk met mensen, was vergeten hoe het was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 Die deurt je old man. Jean hier op Zandvoort Lunch Bij 30 in Zandvoort. Altijd wel lekker, die meid hoor. Ja, ik dacht al, dit zijn niet de three degrees. Ik bedoelde de bedoel de, het liedje, hè? Of de, ja. de zangeres en niet de meiden zelf. Goede zangeressen. Ja, dat vind ik Ja, zeker. lekkere zangeressen. Ja. Lekkere stemmen. Ja, ja, stemmen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja als ja. je me maar goed begrijpt. Ja. Kijk uit hoor, want je hebt zo een, me, een me Too aan je, huh. aan je kar hangen. Ja, jij dan met je oproepen. <laughs> met me oproepen? Nee, niks. Grapje, ja. grapje, grapje. Waar gaat het grapje. over? Hé, hey, 10 uh, februari is het zover hè? De CFM Open Dag. Open dag joe! En vanaf 10 uur tot 6 ja. uur kan u live radio voelen, ruiken, aanraken. Het kan allemaal handtekeningen aanvragen aan de DJ's uh, en nog heel veel meer. Je kan zelfs ook eventjes een zelf aan de schuiven zitten. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ja, maar je kan groepen. het natuurlijk ook als je niet kunt komen. Kun je het natuurlijk ook gewoon volgen via de camera's? Zfm-live.nl. Kan ook allemaal. Dat kan. Het ja, kan allemaal hierbij. Ja, uh, maar als je het maar mee En uh, vanaf tien uur op de tolweg. Um... Tina. Ja, hier Tina, in de studio. Hier staat Tina. 10a. Oh, 10a, het deurnummer. Ja, het de deurnummer, is <laughs> deur. <laughs> dus uh, wil je uh, radio meemaken, dat kan. Je kan dan ook meteen uh, kijken of je misschien wel vrijwilliger wil worden bij uh, ZFM. Of misschien wel adverteerder op onze nieuwe kabelkrant. Die supermooi is gemaakt hè, door, uh, door iedereen van de TD. Dus uh, ja, ja, helemaal super. Heel erg mooi. Is het u al opgevallen, onze nieuwe Kanaal 40 van Sigo. Ja, dat en denk de mooie ik nieuwe kabelkrant, echt mooi. Zeker de ja. moeite waard. En binnenkort gaat er nog veel meer op gebeuren. Dus houd in de gaten. Ja, we zijn alweer nou aangekomen aan de Zandvoortlunch van uh, ja, woensdag uh, de dertigste. En morgen zijn we er weer samen. Gezellig, Dolly. Ja, alweer, hé. Godzie, Mickey, hè. <laughs> ja, wel lekker. Uh, ja, toch? Het was gezellig. Het was heel erg. Iedereen uh, bedankt. Ken, uh, en uh, tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Bye bye. Tot morgen 12 uur zijn we weer aanwezig en natuurlijk weer hoopgedichten. Hier zo is dat. Dag dag. We're looking for